De ambassadeur van Angola heeft geen excuses aangeboden... voor het incident met een verslaggever van Pownews afgelopen woensdag. De ambassade eist juist excuses van Omroep poons. Een verslaggever van Pownews werd geslagen... toen hij ambassademedewerkers aansprak op hun parkeergedrag. Poons zei vrijdag dat de ambassadeur excuses had aangeboden... maar volgens Angola heeft hij alleen gezegd dat hij het incident betreurt. Alle banken hanteren vanaf volgend jaar dezelfde regels voor internetbankieren. Klanten moeten zich aan deze voorschriften houden om een schadevergoeding te kunnen krijgen bij internetfraude. Nu heeft elke bank nog zijn eigen regels. Een van de voorschriften is dat de klant de beveiligingscode geheim moet houden.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 Bart Meijer it don't only you just open your I know I'm Is it If all these words don't mean nothing at all ja, dan is het echt morgen. Zes uur geweest, hele goede morgen. En welkom bij tweede uur van start, het programma van de BNN University. Dat gemaakt wordt door Roel Esmee, Judith Jouke en Martijn van, inderdaad, die BNN University. Straks hebben we een crowdfund project in de studio en ik moet eigenlijk heel erg lachen, want hij is dan naast me aangeschoven Arthur Scholte. Straks kom ik bij jou, maar je hebt je dierenkwartet, wat ik niet mag zeggen, want het is kwartet met dierengeluiden, toch? Correct. Heb je meegenomen, je bent het nu even aan het, aan het uitleggen. Uh, ik begrijp dus dat we straks bij ieder Dieren geluid moeten maken. En dat... uh, nou vroeg de technicus al om uh, het kwartet de spin. Vroegen wij ons af wat voor geluid maakt de spin? Kun je dat even. Laat het horen alvast. Uh, van een spin, ik heb geen idee om eerlijk te zijn. <laughs> straks wel. <laughs> straks, wel. Ja, straks wel. Dan horen we meer van, uh, van Arthur Scholte over zijn crowdfund project. Maar eerst gaan we even de kroeg in. Jawel, want de nummer 1 is weer bekend. De gezelligste plek met het beste bier en het vriendelijkste personeel. Afgelopen week werd de café top 100 van 2014 bekendgemaakt. Op nummer 3 is geëindigd. Arthur, uh, applaudisseer je even mee. De bonte koe in Permanent. Gefeliciteerd! Nummer 2 van dit jaar is Café Groothuis in Emmen. Respect! En de winnaar heb ik nu aan de telefoon. Maak jezelf maar bekend. Ik ben naast mij Olivier in Utrecht. En je cafe, Café Olivier om precies te zijn, hè? Belgisch Bier Café Olivier. Precies, ja. Daan. Goedemorgen en uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. Um, ben je nog wakker of al wakker? Ik ben uh, al wakker. Ah ja. Ja, want jullie uh, gaan niet tot in de allerkleinste uurtjes door, hè? Nee, we sluiten rond een uur of twee. Hey, dat is uh, hoeveel... Ik snap ja. het. Ja, hoeveel uh, pilsjes heb je, heb je de juryleden gegeven om, uh, om deze prijs in de wacht te slepen? Uh, <lacht> ja, was het maar zo makkelijk. Nee, we zijn echt al vier jaar bezig om erachter te komen wie dat er in de jury zit. En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet het nog steeds niet. <lacht> dat, dus, dat houden ze goed uh, nee, geheim dan. Dus is echt geen sprake, nee. Ah, misschien is dat dan ook wel uh, jullie uh, geheim in ieder geval. Dat jullie uh, uh, nou ja, je niet aanpassen op wie er binnenkomen... maar altijd uh, uh, nou ja, blijkbaar het gezelligste, het vriendelijkste... en ja. het, uh, het lekkerste biercafé zijn. Uh, vorig jaar ja. nog, uh, nog maar op plaats 11, dus gestegen met Stip. Hebben jullie iets veranderd? Nee. Nee, nee we hebben, we, we, ik, ik vind het meer een bevestiging... van wat we altijd, altijd gedaan hebben... Uh, we vinden het belangrijk om goed personeel te hebben, daar trainen we ze voor en daar uh, zijn we eigenlijk constant mee bezig met coach op de vloer en uh, ja, dit is gewoon een bevestiging eigenlijk van uh, dat we dus al die jaren goed bezig zijn geweest. Hey, ja. En dat, dat trainen en coachen, hè, wat, wat je noemt, uh, maakt dat café uh, of maakt dat jullie café u uniek? Want ik kan me voorstellen dat andere cafés dat ook doen. Ja, nou, ik, ik, ik vind wel eens, het is een Belgisch concept, dus we streven ook naar de Belgische gastvrijheid. En ik vind dat enerzijds is dat echt de Belgische hartelijkheid, dus echt oprecht het welkom heten van je gasten. En uh, anderzijds is dat een, een stukje professionaliteit. En bij ons drukt dat het meest uit in, uh, in productkennis en vakkennis. En je zegt eigenlijk uh, een, een Belgisch concept, ja. dus jullie, jullie hebben ja. wel echt een, een, een plan waarmee jullie de toko runnen. Ja. ja, we hebben Belgisch uh, dit is Belgisch interieur. Het, op de oude uh, café de oude Kruidenierkast staat in de, in de zaak. Waar vroeger de Belgen een pintje kwamen drinken bij de Kruidenier. En uh, de Belgische menukaart en uh, een hele uitgebreide Belgische bierkaart. En ja. jullie, jullie hebben de prijs in ieder geval niet gekregen vanwege de muziek, hè? <laughs> nee, maar dat is een beetje inherent aan het pand. Ik zit in een oude kerk, een uh, oude schouwkerk. dus van buiten zie je niet, dat er binnen een kerk En hoe uh, drukker het wordt, de, uh, hoe zachter de muziek gaat, want dat is akoestiek, uh, akoestiek is echt prachtig. Dat ja, dus hij staat eigenlijk vaker uit dan aan, had ik begrepen. Hoe meer gasten er binnen zijn, hoe zachter dat de muziek gaat, ja. Hey, uh, ja. uh, Daniel, waarom moeten de luisteraars vandaag bij jullie een biertje komen drinken? Op Daan, moet ik zeggen. Daan is het, ja. Ja, uh, oh, omdat wij de beste café van Nederland zijn. Kijk, ja. mooier en strakker kan het niet. Uh, heel veel uh, uh, plezier vandaag ook weer. En uh, gefeliciteerd Dank met jullie uh, eerste plaats. Proberen hem te vast te houden, zou ik zeggen. Bedankt, dankjewel. Oké. Okay. Tot. Hoi, hoi.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 Hey, de Lumineers. Start met Bart. Met Bart. Ja, je hoorde Bart hem hier. Uh... Hallo. Je hoorde hem net al even. Arthur Scholte, hij is hier uh, naast mij komen zitten. Het is de bedenker van een, uh, van een nieuw spel. Uh, maar ja, hij krijgt het zelf niet op de markt. Daarom zoekt hij hulp bij het publiek. Crowdfunden, zoals dat heet. Um, zijn aankondiging van uh, de aankondiging van zijn nieuwe spel klonk zo. I've recently come up with a completely new game. It's a combination of the game of quartet en animal voices. So human language is not allowed, you're only allowed to use animal voices. The name of the game is Tetretet. And Tetretet is derived from the sound of a Dutch elephant. Tetretet, shall we play? Ja, <laughs> yeah, the name of the game is Tetretet. Uh, Arthur Scholte, van harte welkom hier in de studio. Goedemorgen Bart. Fijn dat je zo vroeg uit de veren wilde, wilde gaan voor ons. Uh, ja, je hebt je kwartet hier uh, meegenomen. Het is een kwartet met dierengeluiden. Maar uh, leg nog even kort uit, ook voor de luisteraars, uh, ja, hoe het werkt en hoe je het speelt. Oké, okay. het uh, doel van het spel is om drie dezelfde kaarten te verzamelen. Uh, de regel is dat je alleen dierengeluiden mag maken... ...om kaarten te vragen. Een vraag bestaat dus uit twee dierengeluiden. En uh, ik zal een voorbeeld geven ja, daar ben ik. om een idee te geven. Ja, graag. Roekoe, uh, sorry, oehoe, roekoe. Ja, in die volgorde. In die volgorde. Nou, nou de eerste deel van uh, de vraag is de speler die we aanspreken. Dus in dit geval ben jij de uil, dan zeg ik oehoe. Ja. Vervolgens zeg ik roekoe om te vragen om de duivenkaart... Ja, we zijn nog niet zo ver dat ik kaarten in mijn hand heb. Dus ik weet niet hoe ik daarop moet antwoorden. Maar als, als ik geen uh, duivenkaart in mijn hand heb... Dan zeg je... Godzijdank. Oké, okay, nou ja, ik, ik speel gewoon mee. Um, sorry, geen duivenkaart. Aha, dus het is echt de bedoeling dat je verder niks zegt. Alleen communiceert door middel van, van, van geluid. Dat klopt. Hé, hey, en uh, het is een project. Ja. dus uh, ik zie hier eigenlijk voor me al een prachtig spel liggen. Uh, maar het is je nog niet gelukt om dit in de winkel te krijgen. Je hebt de hulp nodig van het publiek. We hebben in eerste instantie 100 stuks van het spel laten maken om te kijken hoe het zou landen in het veld. En uh, die 100 stuks die zijn eigenlijk rap verkocht, ook in de verschillende winkels. En dat betekent dat we nu eigenlijk groter willen in een grotere oplage. Uh, enerzijds heb je dan een financieringsvraag, anderzijds wil je natuurlijk een groter publiek gaan bereiken. En ook eens kijken wat het internationaal gaat doen. Hey, en wat zit, er, uh, wat zit erin voor de investeerders? Stel, ik uh, vind het leuk om hier aan mee te doen. Nou, je hebt me eigenlijk al had je me meteen met de oehoe en, <laughs> en de roekoe? Maar um, ja, wat, wat, wat, wat krijg je ervoor terug als je meedoet? Je kan uh, verschillende, op verschillende manieren pledgen, zoals het heet in Kickstarter. Uh, je kan voor 15 dollar uh, een exemplaar uh, bestellen. Uh, je hebt nog een andere mogelijkheid en dat is dat je een dier mag uitkiezen die je een naam uh, kunt geven. Dus heb je bijvoorbeeld een hekel aan je buurman, dan zou je een varkenskaart uit kunnen uh, kiezen en daar de naam van je buurman op gaan plakken. Nou, Zo hebben we nog, uh, nog een pestkaart in het spel zitten. Uh, dat is één exemplaar. Um, uh, dus als je nou echt je tong wil uitsteken naar de rest van de wereld, dan tekenen we je na terwijl je de tong uitsteekt en dan wordt dat de pestkaart in het spel. Uh, jij, het is niet het eerste spelletje wat je hebt bedacht, als ik, het, als ik het goed heb. Hoe, hoe ben je ooit op dit idee gekomen uh, van een kwartetspel waarbij je alleen maar kunt communiceren door middel van dierengeluiden? Ik ben een trotse vader van drie dochters. En een van mijn dochters kwam thuis na een feestje, kinderfeestje. Uh, had daar een uh, kwartetspelletje gewonnen. Uh, en dat was aanleiding om nog weer eens kwartet te gaan spelen. Uh, maar mijn kinderen zijn natuurlijk wat gewend. Dat heb je als je ouders hebt die spellen bedenken. En uh, de conclusie saai werd al snel getrokken en dat is het moment dat bij mij de spelauteur wakker wordt en dan ga je nadenken van hoe kun je daar nou een leuker spel van maken. Nou wat we met Senselot doen is een combinatie maken met zintuigen en dan ga je nadenken kwartetten met geur, kwartetten met smaak en dan kom je uiteindelijk op kwartetten met geluid uit en ja dan ligt dierengeluiden vrij voor de hand. En jullie mikken dus ook op, op jonge kinderen of is dit juist voor... Uh voor studenten en een spelletje wat je moet, moet spelen met een drankje erbij. In eerste instantie hadden we het spel gezet op vanaf vier jaar. Maar inderdaad, we hebben gemerkt dat de doelgroep groter is. Dus we zeggen nu vanaf vier jaar of vanaf tien uur s'avonds of vanaf twee promul. <laughs> nou, dat vind ik mooie voorwaardes. Uh, uh, op de BN University zit ook Roel. En uh, ja, je kan het natuurlijk prachtig vertellen, maar Roel was ook benieuwd naar een onafhankelijk oordeel. Dus die is uh, gegaan naar uh, Jeroen van M. de Boas eindredacteur van het uh, bordspellenblad Spel. om tetretet te recenseren. luister even mee naar zijn reportage. Ik uh, heb op dit moment uh, 600 spellen, ongeveer. Dus met die 600 spellen ben jij ook redelijk ervaren, neem ik aan? Dat zou ik wel willen zeggen, ja. Weet jij dan ook toevallig wat een vos zegt? Uh, Volgens mij ook een soort woef-woef-achtig ding. Het huilt niet, dus ik denk raf, achter. What, uh... What the fuck? Het geluid van een vos, dat kennen ze hier niet. Maar de rest van de dieren, dat lukt ze wel aardig. Uh... <lacht> de schaal met chocolade staat voor ons op tafel. De thee vloeit rijkelijk en het plastic tafelkleedje... hier je plakt ontzettend ongemakkelijk vast aan je vel... Hier voor me zitten vier slimme, opgeleide mannen het spelletje Tet te spelen. En dat is een pittige doelgroep voor dit spel, want ze zijn allemaal echt ontzettend fanatiek in het spelletje spelen. Naast me staat een soort bibliotheek aan bordspelletjes, misschien wel honderden spelletjes erin. En ik heb me laten vertellen dat dit ze echt nog lang niet allemaal zijn. Naast mij zit Wouter, ook een volwassen man, gewoon een leuke gast heeft ondertussen twee tettere -tet de Gorilla en de Vissen. Uh, Wouter, het voelt een beetje kinderachtig aan, dit spel, maar er wordt wel gelachen. Ja, er wordt wel gelachen. Het is inderdaad even wennen om dit met volwassenen te spelen en niet met, uh, met kinderen. Omdat je je toch wat kinderlijker moet gaan gedragen. Maar uh, ik ben blij dat het ons lukt. Wat je kan doen is toch nog wel een beetje humor erin vinden. Of nou nee, niet een beetje humor. Je kan daar uiteindelijk wel de humor uh, in vinden. Want uh, ik heb het ook eventjes geprobeerd. En toen met, met die diergeluiden kon ik mezelf heel moeilijk serieus nemen. Hoe lukt dat jou? Ja, je moet jezelf over de sienne heen zetten. Maar volgens mij lukt me dat aardig. En het is, je, je moet er de lol in, uh, in vinden. Dus een beetje creatief zijn in, uh, in de geluiden die je maakt. En eens dus kijken of je daarmee de andere aan het lachen kan krijgen. Het eerste potje is gespeeld. De kaarten worden weer geschud voor een tweede potje. Maarten, je hebt helaas niet gewonnen. Maar wat vond je ervan? Vermakelijk, dat is het wel. Uh, maar ik, ik zal heel erg zijn dat ik wat meer drank nodig heb om het echt fanatiek te spelen. Dus nu was het moi. Moi, ja. Dat is denk ik de goede omschrijving of moe, Dat kan ook nog. Op zich, als je, als je het langer speelt, dan word je wat meliger en dan gaat het vanzelf goedkomen. Jeroen, de man met 600 spelletjes in de kast. Wat vind jij nou dat er nog beter kan aan dit spel? Er zou wat meer uh, uh, kaarten in moeten komen die uh, ervoor zorgen dat uh, er net wat meer interactie in zit: in de zin van elkaar pesten of uh, andere kanten op gaan. Wat ik, wel heel, wat ik heel erg leuk vind aan dit spel is het, de geluiden van de dieren... die uh, door verschillende mensen anders geïnterpreteerd worden. Uh, een kikker die kwaak-kwaak uh, zegt nee, of een kikker heb, uh, die uh, rabbet-rabbet-rabbet zegt. En wat voor cijfer zou je dit spel geven? Ja. Zes. Zes en een half. <laughs> zes, zes en een half, een beetje magertjes. Maar hij zei zelf ook al uh, dat hij misschien een beetje te weinig uh, had gedronken. Arthur, als je dit zo hoort, dan denk jij mijn spel komt helemaal goed terecht? Ja hoor, volgens mij is Jeroen geen vier... Um, volgens mij had hij ook nog geen twee premieren op. Dus uh, dat klopt. Uh, je moet er wat meliger voor zijn. Wat later op de avond. Ik weet niet hoe laat de university het maakt. Maar, um, de, de primaire doelgroep is kinderen. Um, uh, je kan het vermakelijk spelen. Maar het is ook heel uh, erg gunstig voor uh, ergropedie en logopedie. Um, dus professionals uh, kunnen het spel ook gewoon goed inzetten. Voor de verschillende Oe-klanken, bijvoorbeeld. En, um, ja, prima spel. Nou, uh, uh, hoorden we ook in de, in de reportage de vraag van wat voor geluid maakt een, maakt een vos. Uh, was bij de ontwikkeling van dit spel dat nog, dat nog een dingetje? Dat je je afvoegt van oké, okay, deze dieren kunnen wel, deze dieren kunnen niet. En dat, dat moet ik even gaan testen. Dat klopt. En de dierengeluiden zijn ook uh, niet internationaal allemaal hetzelfde. Uh, oh. Om een voorbeeld te geven. chuu um, tjuu. -tjuu. Uh, het is even een quizje. chuu chuu. Uh, ik, heb ik heb geen idee, hoor. Nou, dat is Japans voor het geluid van de hond. Waf waf. Oh, echt waar? Ja. En daar kom je dus uh, ook in het buitenland achter als je hem internationaal gaat spelen. Dat is erg grappig. Uh, we hebben ook gezocht naar het geluid van de olifant in het Amerikaans. Uh, en dan kom je eigenlijk niets verder dan trompetter, trumpeting, zeg maar, in het Amerikaans. Uh, dus uh, uh, uh, we hebben besloten om eigenlijk een nieuwe uh, uh, term voor het geluid van een olifant in Amerika te introduceren. En dat zou tetra-tet moeten zijn. Oké, okay. uh, <laughs> ja, want dat is inderdaad raar. Want uh, ja, een olifant zegt helemaal niet tetra-tet. Dat is gewoon wat wij hebben, hebben bedacht. Ja, en wat een klopt. beetje in de buurt komt. Maar het is niet, fon het is niet iets fonetisch of iets dergelijks. Net zo goed als kokodiddeldo, moe, oink oink. Uh, kikiriki, kokeriko. Uh, het zijn bedachte <laughs> namen, ja. En dat zijn allemaal uh, termen dit... die jij nu even voorbij laat. Oink oink, is dat een... Uh... Het is uh, het Amerikaanse varken, zeg maar. Ja. En, en welke liedje je nou nog meer uh, horen? Uh, kokkodiddel doe, uh, kokkodiddel moo... dat is dan uh, de, de koe, geloof ik. Uh, zo goed is mijn Amerikaans... ook weer niet een qua geluiden. Uh, ja, en uh, kokeriko is uh, de Franse haan. Kikiriki is uh, de kikker, ja. Maar goed, het gaat gelukkig niet om hoe je, het, hoe je het schrijft of hoe je het uitspreekt. Je kunt dit, uh, dit spel natuurlijk in alle talen spelen, want het gaat om, uh, gaat om geluid. We zijn ook nog even de straat opgegaan en we hebben wat mensen gevraagd um, of ze nog wel spelletjes spelen. En welke spelletjes dat dan zijn? Uh, jawel, Risk en Pictionary. Pictionary. Er zijn ongeveer de ene. Dat zijn allemaal oude spellen van vroeger. Ja, drankspelletjes. Met, uh, <laughs> en dat doen we met kaarten. En, uh, mm -hmm. Maar dan weet je toch? Partje, partje. Dat is iets in een theehuis dat ze meestal doen. Uh, het zijn vier spelers met vier uh, pionnetjes, gekleurde. En dan uh, moet je eruit komen, moet je een hele ronde maken. En uh, aan het einde, wie het snelste heeft gewonnen. Met dobbelstenen speel je dat. Van alles? Eigenlijk ben ik wel met spelletjes opgegroeid vroeger. Best nog, man. Of ezelen. Ezelen is kaartjes doorgeven, dan heb je een soort van memory. Ja, sowieso. Kaarten en uh, ik weet niet hoe het heet. Uh, katan. Ja, want ik werk met ouderen. Dus... Dat doe ik heel graag. Nou, en, uh, mensen erger je niet. En uh, hoe je die anderen ook weer? Met dat geld. Monopoly en uh, domino. <laughs> nou, eigenlijk alleen Monopoly of best of zo. Ja, uh, Quartet of zo. zoiets, ja. Nou, voor dat is niet echt. Nog steeds bij mij in de studio Art uh, Arthur Scholten. Van, uh, hoe heet je spel eigenlijk? Tetretet, hè? Tetretet, ja. um, je, uh, het is een crowdfund project. Klopt. Uh, je vraagt 15.000 uh, dollar... Ja. Uh, wat gaat er precies gebeuren van dat geld? Nou, om de opbouw van die prijs te bekijken. Uh, dollars moet je natuurlijk eerst omrekenen naar euro's, dus dan kom je al op een 13 euro uit. Uh, daarvan pakt uh, Kickstarter zelf een 5% en dan heb je nog een Amazon die voor de betaling verantwoordelijk is, dus die haalt ook nog eens een keer een 5% weg. Nou, Kickstarter mag je alleen doen als je een Amerikaan bent of een Engelsman. Um, dus daar hebben we een tussenpersoon voor nodig. Nou, die neemt ook nog een gedeelte van het geld weg. Dus dan hou je een hoeveelheid geld uh, over. Daar moet je nog de verzending internationaal voor doen. Dus dat kost ook een euro of vier. En dan hou je uiteindelijk een hoeveelheid geld over waarvan je het spel kan gaan maken. En hoe uh, lig je een beetje op schema? Hoeveel heb je nu nog nodig? We liggen wat achter op schema. Dat, uh, dat, dat kunnen we wel zeggen. Uh, het is ons eerste project, dus daar moeten we wat van, van, van leren. We hebben gemerkt dat die Amerikanen toch wat moeite hebben met het spel. Die vinden het toch een beetje een te gek spel. Je kan er geen indruk mee maken met je vrienden, om het zo maar te zeggen. Uh, dus daar blijft het wat achter. Uh, maar recent waren we nog weer in Duitsland uh, bij een, een spellenbeurs. En uh, daar zit ook weer heel succesvol uh, ontvangen. We hebben intussen ook nog weer even contact gelegd met uh, de Duitse uh, uh, spelenoffensief. Die heeft ook een Kickstarter-mogelijkheid, zeg maar crowdfunding-mogelijkheid. En uh, die waren ook uitermate enthousiast om daar nog eens even naar te kijken. Het Spieloffensief. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel uh, succes. Volgens mij is de website waar mensen kunnen kijken als ze nog meer willen zien uh, sensalot.com. Dat klopt. Heb ik wat, nog wat kaartjes uh, in mijn hand en dan mag jij uh, <laughs> even laten horen welke dat zijn. Ik begin even met dit. Dat is een, uh, een insect met vier poten. Uh, Bzzz. Het is geen vlieg. Het is een wesp. Het is een wesp. Uh, deze nog even. Roar. Nou, is, om, is een leeuw. En we sluiten af met piep piep. Dankjewel, Artie Scholten en veel succes. Dankjewel. A Run baby run van de nieuwe Shining. En dat brengt de tijd op uh, bijna half zeven op 24 november van 2013. Tijd om even de trending topics op Twitter te bekijken. We zien nog steeds hashtag PSV.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 En hashtag Rotterdam komt voorbij. Want vannacht is er in de wijk Charlo's in Rotterdam een man neergeschoten. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Kijken we ook nog even naar het laatste nieuws. Nou ja, dat van Rotterdam was natuurlijk al nieuws. Maar we lezen ook dat er steeds minder OV-bussen op de Nederlandse wegen rijden. Sinds 2010 zijn er zo'n 570 minder stads- en streekbussen te zien. In Genève...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 Start met Bart. Yes, dan gaan wij weer even kijken naar de sport. Want uh, er gaat weer een hoop gebeuren en er is een hoop gebeurd. Uh, we houden uh, even het voetbal in de gaten. Hé, hey, kijk, dan doe ik dat weer. We zitten even in een geïmproviseerde studio, mensen. En dan, deze studio heeft ook knopjes onder de tafel. En daar stoot je dan de hele tijd met je knieën aan. Dus uh, hartstikke handig. Dus dan uh, ben ik mezelf soms even kwijt. Maar uh, daar zijn we weer. Ja, we gaan het hebben over sport en over voetbal uh, om precies te zijn. Afgelopen week waren we in de ban van Portugal en Zweden. En We weten nu inmiddels dat we Cristiano Ronaldo terugzien op het WK. Maar je zou bijna ook vergeten dat er in ons eik... <laughs> nou, wat er nu gebeurt, de technicus die schuift de tafel even omhoog met een knopje. Dat hadden we ook wel eerder kunnen bedenken. Dan uh, hoef ik dat niet allemaal te bedienen met mijn knieën in ieder geval. Ja, maar, uh, je zou bijna vergeten, even terug naar uh, de werkelijkheid. Je zou bijna vergeten dat we ook nog onze eigen knotsgekke eredivisie hebben. Uh, afgelopen uh, nacht waren er alweer wedstrijden en het is weer allemaal door elkaar gehusteld. Tijd om dit even te bespreken met sportjournalist en Ajax-clubwatcher Jan Boesveld. Jan, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn we een beetje wakker? Op dit tijdstip? Uh, ja, misschien daar niet. Mijn naam is Jos Boersveld. Oh, wat zei ik? Uh, Jan. Ja, sorry, sorry Jos. dat nou, uh, ik, ik, ik ben nog niet helemaal wakker. Laten we daar even <laughs> ophouden. Ja, uh, de Nederlandse competitie moeten we het even over hebben. Gisteren weer een paar wedstrijden. PSV uh, gelijk gespeeld, AZ ook. De koppositie is weer ingenomen door een ander team, Ajax in dit geval. Vind jij dit als watcher nou saai of spannend? Of zeg je van, nou, ja, er is gewoon voor mij geen touw meer aan vast te knopen? Um, nou, er is inderdaad natuurlijk geen taal aan vastknopen in de Nederlandse competitie, maar dat maakt het dan juist zo interessant. We hebben al zoveel verschillende koplopers gehad. Nou, en, en een aantal weken geleden was Pek Zwolle een, een tijdje koploper. En dat, is, ja, dat, dat verwacht niemand. Dat als, je, als je dat van tevoren voorspelt, dan verklaart iedereen je voor gek. En ja, dat maakt zo'n competitie natuurlijk hartstikke interessant voor de, voor de neutrale toeschouwer. Ja, heb je nou het idee dat de, dat de traditionele topclubs hè, als PSV, Ajax en Feyenoord... dat die slechter zijn geworden en, en, en de rest uh, beter? Um, of ik bedoel, eigenlijk zijn zij slechter geworden of is de rest beter geworden? Of treedt er een soort algehele nivellering op? Ik, ik denk dat het meerdere punten is. Uh, ik denk dat de topclubs in Nederland gewoon altijd veel kwaliteit inleveren. Ajax bijvoorbeeld met, met Christian Eriksen, die is vertrokken, en Toby Alderweer bijvoorbeeld... En PSV heeft ook natuurlijk weer wat spelers moeten verkopen aan, aan topclubs in het buitenland. Dus daar zie je al duidelijk dus dat de topclubs gewoon minder worden. Maar wat je ook ziet is dat de, de, de kleinere clubs, en in dit geval bijvoorbeeld de clubs die zijn gepromoveerd, zoals uh, Go Eagles en Cambuur-Leeuwarden, die pakken ook gewoon punten in wedstrijden. Dus je denkt van ja, wat knap als ze daar punten pakken. Dus het, het is beide een beetje. Topclubs worden minder goed, doordat ze spelers moeten verkopen. Maar de, ja, de clubs die. Die onderaan staan, die blijven ook maar de wedstrijden winnen. Ja, en over PSV gesproken. Gisteravond gelijk gespeeld tegen Herenveen. Volgens mij uit mijn hoofd de vijfde of de zesde wedstrijd op rij die ze, die ze niet kunnen winnen. Wat is er aan de hand bij PSV en wat moet er gebeuren om ze weer een beetje de goede kant op te krijgen? Ja, gisteren natuurlijk weer een hele bijzondere wedstrijd. SC Herenveen, waar ze tegen speelden, kreeg een vroeger rode kaart met Joey van den Berg. En dan zou je inderdaad denken van uh, PSV, nu kun je er lekker aangaan tegen Timo van, van Heerenveen. Kun je een keer werken aan jezelf zelfvertrouwen, maar ze hebben gewoon eigenlijk 90 minuten niet goed gevoetbald. Te weinig creativiteit, te weinig snelheid. En dat was juist het punt waar ze uh, gerespecteerd om werden, dat ze met jonge spelers heel erg creatief en veel met snelheid uh, speelden. En dat is op dit moment absoluut niet het geval. Dus ja, het doet misschien iets van de knop om. En, ja, wat er dan moet gaan gebeuren, dat is natuurlijk aan Philippe Cocu. <laughs> ja, kijken we even naar uh, AZ ook. Die speelde gisteren uh, gelijk tegen rode Ze Stonden eigenlijk al heel vroeg in de wedstrijd met uh, negen man. Hoe hebben ze dat toch voor elkaar gekregen, dat gelijkspel? Ja, dat is heel bijzonder weer. Dat is echt typisch Eredivisie. Het is gewoon, uh, na twintig minuten komt AZ met negen man te staan, na twee rode kaarten. Ik moet wel toegeven dat ik het uh, dapper gefloten vind van, van de scheidsrechter, Reinout Biedemaier. Want ze stuurde maar twee man af van de thuisploeg binnen 20 minuten. Ik vond het wel op de rechte kaart, overigens. Het was duidelijk dat beide kaarten waren gewoon rood Maar AZ is dan wel zo'n ploeg die uh, gesteund door het thuispubliek. Daar moet je absoluut uh, aandacht aan besteden. Want zo'n publiek die blijft gewoon achter je ploeg staan. En dan hebben ze gewoon de spelers die het verschil kunnen maken met één kans. Zoals die Aaron Johansson. En ja, grappig ook uh, die andere Johansson in de verdediging. Die krijgen één kans en die scoren meteen. Ja, en als Rodië C niet lekker in zijn vel zit... vooral achterin dan gaat het echt heel slecht. Dan uh, krijg je zo twee doelpunten tegen... en dan moet je er zelf eerst nog twee scoren... voordat het iets wordt. Het dikke advocaat uh, doet het in ieder geval wel goed bij AZ. Uh, Ajax won gisteren dan weer met, uh, met Rino van Heracles. Die hebben dan de koppositie weer even overgenomen. Vitesse kan uh, die koppositie weer overnemen van Ajax... door vanmiddag te winnen tegen Go-Head Eagles. Wat verwacht je daarvan? Gaat, gaat Vitesse weer aan kop... en kunnen die misschien dat voor langere tijd vasthouden? Ja, dat, ze zijn natuurlijk aan de stand verplicht om te winnen. Maar ja, dat is natuurlijk een grote kant, Ik nu de Go-Head Eagles thuis is een hele sterke ploeg en ook voorin hebben zij hele sterke spelers lopen in de vorm van uh, Houtkoop en Antonia op de flanken die zorgen voor de vele snelheid en heb je in het centrum heb je uh, Marnix Kolder en die geeft heel veel kracht. En ja, het is, de, het is een beetje de vraag hoe lang het kan volhouden om mee te draaien in de top. Ze, ze laten goed en verzorgd voetbal zien, maar ja, ze mogen eigenlijk de topclubs, dus die, die we net noemen Ajax, PSV, Feyenoord, Assistenten. Die mogen ze een beetje bedanken voor alle puntenverlies. En daardoor kunnen ze nog een beetje meedraaien in de top. Hey, uh, Jos, als ik jou vraag om even in je glazen bol te kijken. De de de, de ploeg die straks tijdens de winterstop bovenaan staat. Wat denk je? Ja, als je dan kijkt toch naar het programma. En uh, het feit dat ik ook clubbadje ben voor Ajax. Dat helpt natuurlijk ook een beetje mee. Maar ik denk, ik denk dat Ajax uh, in de winterstop bovenaan staat. Ajax. Het staat genoteerd. Uh, Jos Boesveld, dank je wel. Dank voor deze update en uh, geniet van je mooie voetbalmiddag. Graag gedaan, dankjewel. Goedemorgen. Ja, gaan wij even naar onze razende reporter Judith. Ik sprak er net al even. Ze is bij de nachtburgemeester Chris Garrit van Groningen. En ze kreeg een klusje. Ze mocht namelijk een persbericht maken. Rock en roll, Judith. Ja, dankjewel, dankjewel. Heb je al iets op papier staan? Ja, dat is zeker gelukt. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn wel een beetje van de persberichten afgegaan. We hebben lekker muziek geluisterd, zoals het ook een beetje bij nachtburgemeesters nachtburgemeester gaat worden. Dus we hebben niet alleen maar um, uh, een persbericht geschreven. Maar dat is wel, het, ik, ik heb wel alle aspecten nu een beetje gezien. En volgens mij gaat het als je nachtburgemeester bent er vooral om dat je ontzettend goed kan organiseren en van feestjes houdt. Dat is in ieder geval het geval van Chris Garrit, want die organiseert heel veel feesten. En dat voornamelijk. Maar om nou voor mij in een, in een half uur een feestje te, te kunnen doen, dat, dat kan ik niet organiseren in een half uur. Maar ik leer wel elke keer meer van Chris Gijert en ik heb nu ook zijn nachtburgemeester uh, omgekregen. En ik ben benieuwd of hij me staat is. Nou, hij wel je voorbeeldig, uh, moet ik zeggen. Ja, dus een uh, nachtburgemeester in Spémoe. Ja, toch wel. Nou, dit gaat nu al de goede kant op, dus. Ja. Um, nou, ik, ik heb nog wel even aan Chris een beetje gevraagd. Want ik zei net: feest organiseren is belangrijk. Uh, maar waar ben je nu ontzettend mee bezig, Chris? Want je hebt de grootste plannen, of niet? Nou ja, grootste plannen. Een uh, project waar we nu mee bezig zijn met uh, een aantal Groningen-partijen: dat is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Groningen. Het is al in Groningen, uh, voor, is dat vorig jaar afgeschaft door het gemeentebestuur. Uh, in Groningen hadden we altijd in de Oosterpoort op 1 januari een groot feest waar alle Groningers, alle stadjes, zoals we dat hier noemen, uh, welkom waren. Er kwamen al een paar duizend mensen op af en dat, ja, dat was echt, uh, iedereen kwam daar gewoon. En uh, dat was een, uh, een ritueel in Groningen, dat was al 40 jaar was het zo. En toen uh, werd het afgeschaft. En uh, nou, dat kon ik tu natuurlijk als nachtburgemeester niet over mijn uh, hart krijgen. Dus toen uh, ben ik het zelf gaan organiseren. Dus vorig jaar heb ik uh, voor de stadjes een, uh, een alternatieve nieuwjaarsfeestje georganiseerd. Wat helemaal uitverkocht was, helemaal geweldig. En dit jaar hebben we samen met de wethouder uh, Digista, die heel goed werk heeft gedaan, om uh, allerlei partijen hier te verbinden. Samen met FC Groningen, met Gastera, met Hougoud, met nou, alle andere grote uh, jongens, hebben we nu een plan opgevat om het grootste nieuwjaarsfeest in Nederland gaan organiseren, want in Nederland worden nieuwjaarsrecepties alleen maar kleiner, weg bezuinigd. En ik ben van mening als nachtburgemeester van Groningen dat een stad zonder nieuwjaarserceptie eigenlijk helemaal geen stad is. En, en daar mag Bart Meijer als president van Staten met Bart ook komen? Maar helemaal ja, natuurlijk, iedereen is welkom bij Groningen, want er gaat niks boven yes. Groningen. <laughs> nee, kijk, jij zit gewoon bij. Ik heb dus ook net een perslicht geschreven. En dat gaat ook alleen maar groter worden, die nachtburgemeesters, want ze willen internationaal gaan. Daar hebben ze een congres over gehouden met Mark Rutte. En wat dat betreft kan ik wel stellen dat het baantje als nachtburgemeester me wel goed is bevallen voor een half uurtje. Maar aan de andere kant, Chris is nu al, ik denk, alweer ongeveer 48 uur achter elkaar wakker. En ik denk dat het ook best wel een hele zware baan is, toch? Ja, het is uh, geef en nemen. Uh, ik bedoel, uh, kijk, de nacht uh, die, uh, ja, wordt vanzelf in dag. Dus uh, dan is het weer tijd om te slapen. Het is uh, alweer een beetje licht hier in Groningen. Dus uh, ja, weer goed, we gaan aan het einde van mijn uh, dienst. Kun je zo even lekker gaan slapen? Ik krijg even een laatste vraag. Uh, hoe denk je dat ik het zal doen als nachtburgemeester in ja, ja nachtburgemeester in? Nou, ik denk uh, tot nu toe hartstikke goed. Uh, uh, ik zou vooral eens doorgaan en uh, vooral uh, nou, nog goed. Goede cultuur en uh, het nachtleven bevorderen. En vooral de nachtverstandsgebieden in Nederland. Want jij komt uit een nachtverstandsgebied, uh, begreep ik? Uh, da, Entschede, ja, Enschede. Ja, Enschede. Uit uh, die rijden. Ja, dat wordt toch uh, aangemerkt als een nachtverstandsgebied. Want uh, daar is geen nachtburgemeester. Hè? Want, uh, alle gebieden in Nederland zonder nachtburgemeester noemen wij een nachtverstandsgebied. Dus ja, ik roep die nachtverstandsgebieden vooral op uh, nachtburgemeester te benoemen... om de cultuur te bevorderen. Nou ja, via deze weg wil we dan ook sollicitatie doen richting... Peter Den Oudste, de burgemeester van uh, Enschede. Dat, de, ja, de dagburgemeester dat ik graag een nachtburgemeester, ja. nachtburgemeester in wil worden we, we gaan uh, dit uh, tapen, want het schijnt dat hij nog niet luistert naar het programma en dan gaan we het opsturen. Maar volgens mij jullie dit. Uh, maar dat vraag dat nog even aan Chris. Volgens mij kun je ook gewoon jezelf benoemen, toch? Kun je ook jezelf benoemen als nachtburgemeester? Uh, dat zou kunnen, ja. Dat uh, wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Maar ja, goed, er zijn uh, nachtburgemeesters uh, die hebben zichzelf benoemd. Uh, maar Jules Deelder, die is eigenlijk benoemd door, door zijn fietsenmaker, want die uh, verzond wordt. Je bent toch een nachtbeur geweest. Toen ging hij naar huis. Hij schreef het op in een dicht bundeltje. En toen uh, werd het dus een nationaal fenomeen, in het hand. die is een beetje door anderen benoemd? Ja, ja, als de, als de ja door anderen benoemd. Hij heeft zichzelf opgeschreven, maar dat is net goede resultaten. Wat zei je dat, als, de, als de fietsenmaker het kan, dan kan ik het ook. Ik, be, ik benoem jou bij deze tot de nachtburgemeester in ieder geval van Radio 1. En misschien straks ook wel uh, van Enschede. Maar daarover gaan we nog <laughs> even contact hebben met de burgemeester. Jullie, dank je wel. Ja, hey, succes, man. En een goede reis terug. Dank je. Oké. Okay.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 sure that i never forget the Australië, Kobe Grant met A Song About Me. Koek Koek, zo heet deze rubriek in Koekoek koek, Nieuws dat zo bizar is dat je eigenlijk gewoon niet kunt geloven dat het waar is. Zo lazen wij afgelopen week dat een 21-jarige Braziliaanse studenten voor de tweede keer haar maagdelijkheid te koop heeft aangeboden. Vorig jaar verkocht ze haar maagdelijkheid al voor 579.000 euro aan een Japanse koper. Maar die deal ging toch niet door, omdat beide partijen elkaar niet vertrouwden. Dus bieden kan opnieuw tot 12 december met een beginprijs van 74.000 euro. Wees er snel bij, want op is op. Koek kook. Ja, en in uh, India verliep een bruiloft deze week iets anders dan gepland. De 23-jarige bruid stond al een tijdje bij het altaar te wachten, maar ze wachten voor niets. De 35-jarige bruidegom kwam niet opdagen. Hij had last van koud koudwatervrees. Een gast op de bruiloft zag zijn kansen schoon en bood aan dat hij dan maar met de bruid moest trouwen. En zo kon de bruiloft toch nog doorgaan tot grote -oplichting van, oh, oplichting, opluchting van de Indiaanse familie. Kuk, kuk. Ja, Als je uh, lekker door de stad fietst kun je het waarschijnlijk niet laten om soms even een moppie mee te zingen met de muziek die op je koptelefoon staat. Maar ja, veel fietsers schamen zich daar dan ook wel weer voor tegenover andere fietsers. Maar vanaf nu hoeft dat niet meer, want in Amsterdam zijn inmiddels al twee heuse zangfietspaden. Initiatiefneemster Mappijen de Wit, goeiemorgen. Goeiemorgen. Een zangfietspad. Waarom uh, vond je dat nodig? Waarom vond ik dat nodig? Uh, nou, omdat ik dacht... Uh, het is veel leuker om gewoon te zingen... zonder dat je uh, stopt... Uh, in je liedje als er iemand langs is. Want uh, dat is eigenlijk een beetje zonde... van je liedje. Hey, en heb je je al verstopt in de bosjes... en ben je gaan luisteren of mensen zich houden... aan deze nieuwe regels op het fietspad? Uh, uh, ja... Uh, en dat gebeurt wel. Uh, niet iedereen ziet het bordje natuurlijk. Dus uh, uh, daar ligt het aan of iemand uh, bewust zegt van... Oh, kijk, hier mag het. Uh, maar degenen die het wel zien, die worden uh, er heel veel ook van. En die beginnen inderdaad uh, spontaan uh, te zingen. Wat zijn de, de hits die je vooral uh, zoal voorbij hoort komen? Uh, nou, het is meestal beginnen mensen gewoon... Uh, la, la, la, la, la. Of uh, gewoon echt... Uh, Heel harde, uh, <laughs> spontane uh, dentjes uh, zingen. Dus ja, echt uh, echte liedjes heb ik nog niet gehoord. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk maar op één punt staat. En als je fiets dan beweeg je. Dus dan uh, krijg je maar een klein stukje mee. Dat Wat is... overigens ook het hele ding is. Want als je je schaamt uh, terwijl je zingt op de fiets, hoeft dat helemaal niet. Want iemand die langs fietst, die, hoor je maar, die hoort jou maar een paar seconden. Dus ook al zing je compleet vals. Dat maakt er eigenlijk helemaal niet uit. Maar betekent dit fietspad nou eigenlijk ook dat je uh, op fietspaden waar dat bordje niet hangt je, je mond moet houden? Uh, nee, helemaal niet. Uh, nee, in tegendeel. Ik, ik heb ze eigenlijk uh, opgehangen als uh, uh, ludieke actie om uh, ja, mensen in Nederland bewust te maken dat je eigenlijk gewoon overal altijd uh, lekker mag zingen en uh, dat je je vooral niet te in te houden. Ik word er ook altijd wel vrolijk van, hoor, moet ik zeggen. Als ik gewoon mensen een beetje hoor fluiten of hoor meezingen, dan denk ik, oh ja. Zo kan ja. het ook. Ja, ja. precies. Dat, uh, dat uh, vind ik ook. Het is dus een experiment, uh, hè? Hoe, hoe lang uh, loopt dit? Uh, nu een week. en uh, Ik ga vanmiddag kijken of ze er nog hangen, de bordjes. <laughs> Want uh, ja ze zijn uh, met een tijdelijke manier opgehangen. Dus ze kunnen ook makkelijk weer verwijderd worden. Omdat ik ze ook zonder toestemming heb opgehangen. Oh. Uh, ik heb nog niks van de gemeente gehoord, trouwens. Dus volgens uh, <laughs> mij is het allemaal oké. Okay. Maar uh, ja, ik ben benieuwd of ze nog haar. Dus je moet straks nog uitkijken voor die verkeersbordverzamelaars. Ja, precies. Die, ja, ja. Hey, ga dan maar niet uh, precies vertellen waar ze, waar ze hangen. Maar waar kunnen de mensen deze fietspaden vinden? Uh, bij Westerpark in Amsterdam. Uh, achter het Centraal Station. En bij de Marnikstraat. En wat is uh, tot slot je eigen favoriete liedje om mee te zingen op de fiets? Uh, mijn eigen favoriete liedje... Uh... Ja, dat verschilt nog per dag. Ja. Uh, maar ik vind uh, graag wat jazznummers. Jazz, jassy. Ja. Nou, als je ja. in een mooie jazzklank voorbij hoort komen, dan is dat ongetwijfeld. Maar Pije de Wit, uh, hartelijk dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Yes. <laughs> Onze eigen douwe Bob. Je hoorde Life Weights Heavy. Start met Bart. Ja, het is tijd voor de rubriek Vreemde Vogel, Paradijsvogel. In ieder geval gaan we het hebben over opmerkelijke snuiters waar wij meer over willen weten. Het zal je maar gebeuren. Je hebt een hobby, maar die kan je niet meer uitoefenen vanwege je geaardheid. Dat overkwam Alfred van Mil. Naar eigen zeggen werd hij weggepest bij zijn modelspoorvereniging. Maar... Alfred ging niet bij de pakken neerzetten. Hij eh, richtte de allereerste modelspoorvereniging voor homo's op. De Rainbow Train. Martijn van BNN University zocht hem op. Ik zie een trein denderen over het spoor. Ik denk verhip, die trein ben ik. ik. De trein die uh, gaat dus uh, vertrekken. Dan gaan we eerst de motoren starten. En nu gaat hij dus meer toeren maken. Je maakt ook nog de werkelijkheid gewoon dagelijks mee eigenlijk. Want naast dat je bij drie modelspoorverenigingen zit... dus ben je ook nog gewoon uh, conducteur bij de NS. De hobby, dat is heel iets anders met je werk. De hobby is gewoon puur uh, het uiten van uh, creativiteit. Je eigen uh, dorpje bouwen, je eigen uh, stad bouwen... En op een dusdanige manier dat iedereen zal zeggen van... hey, daar zou ik willen wonen. Nou, dan heb je het goed neergezet. In dagelijks leven ben je dan conducteur... en dan ben je met hele andere dingen bezig. Je bent bezig met veiligheid. Je bent bezig met informatieverstrekking naar de reizigers toe. Je bent kortom bezig met serviceverlening... Dat hoef je niet bij je modelspoorbaan, want als daar een uh, trein stil staat... je pak hem op, je zet de handen neer en uh, het staat hobbelt hoppelt weer. Je zou wel willen dat het in het echt zo kon, zijn, of niet? Uh, soms wel, ja. <laughs> dat scheelt een uh, hoop discussies, ja. ja. Zoals ik al zei, Alfred, je bent lid van uh, drie modelspoorverenigingen... maar er was er nog één. De modelspoorvereniging in Delft. Wat is daar gebeurd? Uh, niet zoveel eigenlijk, daarom ben ik ook weggegaan. Uh, punt was, ik mocht er wel lid van zijn, maar ik mocht er niet aan meebouwen. Dus ik kreeg geen mogelijkheden om actief aan de baan uh, mee te werken, op te bouwen. Totaal niet. Nee, ik heb er geen schroefje in gedraaid. En nu had jij zelf het idee dat dat uh, uh, komt door een heel specifiek iets aan jouzelf. Kun je dat uitleggen? Uh, ja, ik ben zelf homoseksueel. En, uh... Hoe merkt u dat dan bijvoorbeeld, dat het om uw homoseksualiteit ging? Uh, negeren. Ik werd er steeds meer genegeerd tijdens mijn aanwezigheid. En hoe voelt dat dan? Uh, waardeloos. Meer dan uh, waardeloos. Nou, dan heb ik ook nog een verrassing. Want we hebben even met de hele BNN-redactie uh, bij elkaar gezeten. En wij hebben uh, uh, besloten dat uh, uh, jij de Roze Locomotief 2013 krijgt. Uh, de award voor iemand die zich in het afgelopen jaar uh, uh, heeft ingezet... voor de homo-emancipatie in de uh, branche. Geweldig. Uh, Geweldig. Deze, die, uh, uh, deze trofee die gaat uh, uh, zo snel mogelijk naar uh, het COC toe. En die komt uh, in de bar uh, te staan. Nu hoort natuurlijk bij het accepteren van een award hoort een speech. Heb je iets voorbereid? Totaal niet. Dit overdondert mij compleet. Uh, ik vind het uh, echt ontzettend leuk. Ja, zoals je misschien wel kan zien, er was helaas niet heel veel budget uh, voor de award. Wie kleiner kleine niet eert, is het grote niet weert. Zo simpel is het. Ik zie een trein, denderen over het spoor. Nummer, sorry Chris en Perquisit. Ik moet jullie even alleen laten. Ik laat jullie gaan, want we zijn bijna aan het einde gekomen van Exit. Deze week kon je, of uh, deze uitzending, kon je bijvoorbeeld jouke horen, die was de Sjaak en mocht mee met het rioolreinigingsbedrijf Theeuwissen. Oh mijn god, ik sta nu vol in de wind. Vol in de lucht die eruit die pijp komt. En het stinkt jongen niet te zuinigen.